No! <laughs> Goedenavond, en wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn met ze. <lacht> het is nog een ander jaar geleden dat we hier waren. En we zijn heel blij dat we vanavond weer voor jullie mogen werken hier. Jan heeft nog weer een mooie cadeautje. Hey, Kijk eens even. Dames en heren, we hopen dat we vanavond uh, heel gezellig gaan worden. En wat betreft kan het, wij hebben er heel veel zin in. Het is, uh, het is al lekker warm, maar het komt ook wel lekker warm met Ja. Yeah. We zijn op de fiets gekomen vanavond was echt een echte mooi dat willen we gaan praten met heel veel doen voor onze laatste afweging Christoph gezer en uh, dit is je wat je nu voldoende komt niet van die plaat maar dat is een zeer twee jaar geleden. met een heel belangrijke tekst Amor.